One two three four. One two three four. Mommy got a dance like a donkey with a monkey. Look like King Kong. Welcome to the crib. Thrill fast. That's what it is with the women down here. The don't play games.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 Mark Visser met het NOS-journaal. Steeds meer reizigers zijn tevreden over de trein. In het tweede kwartaal gaf bijna 80% de rapportcijfer van 7 of hoger aan reizen met de trein. scoren van laatste jaren blijkt uit onderzoek van de NS, het ministerie van Verkeer en Consumentenorganisaties. Ook de punctualiteit van de treinen verbeterde tussen april en juni. Bijna 90% van de treinen reed op tijd. Een kwartaal eerder was dat nog 85%. Drie mannen die levenslange gevangenisstraf hadden gekregen... voor drie moorden in het Rotterdamse café in en oud... zijn ook in hoger beroep tot levenslang veroordeeld. De drie gingen in november 2005 samen met een vierde dader... zwaar bewapend naar het café om de eigenaar een half miljoen euro af te persen. De eigenaar, de gasten en de toevallige voorbijganger... werden vastgebonden en met brandbare vloeistof overgoten. Voordat het café in brand werd gestoken... schoten de overvallers drie mensen onder wie de eigenaar dood. Een cafégast raakte blijvend gehandicapt gerechtshof in Den Haag vindt, net als de rechtbank eerder, dat de feiten zo ernstig zijn dat de daders levenslang verdienen. De vierde dader heeft in Caverdië 25 jaar cel gekregen. Na de grote banken Goldman Sachs en JP Morgan Chase is ook de Bank of America gekomen met meevallende cijfers over het tweede kwartaal. Er werd 3,2 miljard dollar winst geboekt en dat betekende een winstdaling van 6%. Maar de daling was ook veel minder groot dan analisten hadden verwacht. De Bank of America waarschuwt overigens voor te veel optimisme. De bank zegt dat er een groeiende achterstand is bij het aflossen van creditcardleningen en hypotheken. Het weer af en toe zonder een enkele bui met kans op onweer, hagel en windvlagen. Het is een graad of 18. In het weekend blijft het wisselvallig met vrij veel wind en buien. Dit was het.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 Welkom terug weer bij het laatste uur van de Euro Breakdown. 19e jaar gang alweer van de hitlijst van Europa. Aflevering 26 van 17 juli 2009. Deze week in de lijst 14 stijgers. Geen enkele zitten blijven. 21 dalers en 5 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 5 de lijst hebben verlaten. Coldplay, Live in Technicolor Tune na 20 weken... You two, get on your boots, na 20 weken. TI Justin Timberlake, dead and gone, na 18. Snow Patrol, if there's a rocket, tie me into it, ook na 18. En Kanye West met Heartless, na 17 weken. Coldplay met Lovers in Japan, komen we dan ook nog een keer tegen, als snelste stijger. 19 plaatsen in totaal gingen ze omhoog, en daar beginnen we straks dit uur mee. En Ricky Glaciers en Sierra, taking back my love, met 17, de snelste daler. Het langs genoteerd, dat zijn de Sugar Babes met Girls 17 weken. Maar ja, ze staan wel op nummer 38. Dus het kon wel eens de laatste week ook zijn. 17 juli 1963. In de Muiden wordt voetbalclub Telstar opgericht... ...naar een fusie tussen VSV en de Stormvogels. In Londen gaat de Beatles uh, tekenfilm The Yellow Submarine in pre première. Dat was vijf jaar later, 1968. En vier jaar geleden was Nederland die voor de achttiende keer... Europees kampioen woonbal werd... Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. Aan het begin van dit uur, achter elkaar, Coldplay, Lovers in Japan. En Green Day met hun nieuwe single, 21 Guns. Coldplay kwam uh, vorige keer binnen op 37 en nu gewoon omhoog naar nummer 18. Doen ze dus niet verkeerd. En Green Day ook voor hun, de tweede week dat ze in de lijst staan, van 29 omhoog naar nummer 17. De volgende staat er al een week lang in, Flowrider en Wynton Gordon. Met Sugar gaan ze van 23 naar 15. Flavor. My man is behavior, I'm into your major. Sweet and so flavor, that's good for this play my hood. Now we later throw back like a plager. Pretty much, you give me a sugar rush. Little mama, give me high blood pressure when you rush. Fips feel soft as a feather when we touch. Ready, that's what's up. Mollet's like sugar. Mollet's like sugar. We'll 13 van deze week. En de Grace, let the feeling go. Vier weken in de lijst van Europa. Vorige week nog op 16, deze week drie plekken omhoog naar nummer 13. Daarvoor rider White Gordon met Sugar. Die gaan acht plaatsen omhoog in hun derde week. En De volgende die je van me krijgt dat is de nummer 12. Vier weken staat zij in de lijst. En nou Sweet Dreams gaan van 14 omhoog naar nummer 12. Naar Beyoncé heb ik ook nog 8 uh, nes voor je. Release Me gaat van 26 naar nummer 11. de nummer 11 van deze week op nummer 20 13 plaatsen winst in de derde week Pitbull, I know you want me 19 is voor Alexander Rijbak met zijn vertail, zakt hij er 6 in zijn vijfde week, Coldplay Lovers in Japan gaan een aardig stuk omhoog van 37 naar 18 in hun tweede week en ook Green Day uh, 21 Guns, twee weken in de lijst van 29 omhoog naar nummer 17 Milo, You Don't Know, staat nu 6 weken in de lijst, zakt wel van 7 naar 16. En Florida, featuring Wynton Gordon met Sugar, 3 weken in de lijst, van 23 omhoog naar nummer 15. Lily Allen, Fuck You, 11 weken in de lijst, 10 vorige week, deze week 14. En Grace, Let The Feeling Go, 4 weken in de lijst, 16 op vorige week, nu 13, dus 3 plaatsen winst. Beyoncé, Sweet Dreams, 2 plaatsen winst, van 14 naar 12, ook 4 weken in de lijst. En net Agnes Release Me 15 plaats omhoog voor haar. Van 26 gaat zij naar nummer 11. De nummer 10 die slaan we even over. Dat is Carrie Hills een Knock You Down. 5 weken in de lijst. De nummer 9 krijg je van mij wel. Natasha Bellingfield featuring She Came with Bruised Water. Zes weken in de lijst. Zakt wel van 8 naar 9. De lijst van deze week is in handen van David Guetta, Kelly Rowland. Zeven weken in de lijst, twaalf vorige week, deze week naar zes. Met Love Takes Over. ZFN, Westkust, weerbericht. Onder invloed van een nog in inbetekenis toenemende depressie boven het zuiden van Engeland. Zijn regen en onweersbuien tot ons land doorgedrongen. De hevigheid van de buien, dat viel op zich wel mee. Wel werd een vrouw dodelijk getroffen door de bliksem. De buienactiviteit speelde zich af aan de voorzijde van een koufront. Wat zo aan het eind van de dag Groningen moet gaan verlaten. En dan zijn we er heel even vanaf. Na de zomerse warmte van gisteren. In de beeld werd het 25,1 graden. En daarmee de zesde zomerse dag van de maand. Wordt het vandaag niet warmer dan 21 graden in onze regio. Wind werd uit het zuidwesten en neemt toe tot een kracht van 5. Aan de kust en op het IJsselmeer zal de wind wel uh, meest krachtig een kracht van 7 kunnen zijn. De komende uh, nacht is er weer kans op uh, regen. Zaterdag overdag zijn regen en onwijs actief in onze streek. En de wind die waait dan uit het westen tot zuidwesten en is matig boven land en vrij krachtig uh, aan de kust. De temperatuur loopt op naar maximaal 19 graden. bleef het stil, want er waren helemaal geen files. Ik heb je helemaal niks te melden qua weg en verkeer. Het ritme van, voor voor. Short van dan. And Here En hadden we net David Guetta, Kelly Rowland, Love Takes Over op die nummer 6-positie. We gaan nu gewoon rustig verder komen dan uit bij de nummer 5. Vorige week stonden die nog op 4, maar in hun 8-week zakken ze zijn plek. The Black Eyed Hippie's boom boom pow Got to get that Got to get that Got to get that Got to get that yep yep yep yep yep Boom boom Gotta get that boom boom boom Got to get that boom boom boom Got to get that boom boom boom. to get that boom boom That boom That boom That bass on below, I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit, I got that boom, boom, boom, how to beat bang? I like that boom, boom, pow, them chickens jacking my style, they try to cop my swagger, I'm on that next shit now, I'm sold 3,008, you sold 2,000 and late, I got that boom, boom, boom, That future, boom, boom, boom, let me get it now. Boom, boom, boom, gotta get that. Boom, boom, boom, gotta get that. Boom, boom, boom, gotta get that. Boom, boom, boom, gotta get that. Boom, boom, boom, that boom, boom, that boom, boom. I'm on that supersonic boom. Y'all hear that spaceship? When when I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit. That low-fi stupid ape bit I'm on that HD flat. We go boom, boom, bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies extra longer. Cause we got to beat that bounce. We got to beat that pound. We got to beat that 808. That boom, boom, in your town. People in the black Lekker peace. Boom, boom, pow. Normaal gaan we in dit uur altijd ook kijken naar de top 10 van een ander land. Deze keer zal ik je daar niet mee gaan vervelen. Ik heb namelijk wat anders voor je. Ik heb wat tijden voor dit weekend... Mocht je het raceweekend willen gaan volgen, morgenochtend om 8 uur gaat het beginnen. De Formule 3 Euro Series Qualifying. About uh, 30 minutes. 30 minuten lang, dus uh, duurt dat. Dan om kwart voor 9 tot kwart over 11 gaat DTM de eerste vrije training in. De wagen zullen dan uh, niet voor de eerste baan raken. Dat doen ze als het goed is. Straks om 5 uur met de eerste roll-out. En om half 6, 5 minuten lang wat uh, oefenstarts. Om 10 over half 12 tot 10 over 12. De Foenle 3-Euro-Series, de allereerste race. Dan gaat de DTM zich kwalificeren. Dat neemt ongeveer uh, vanaf half 1 tot 3 uur in beslag. Want om 3 uur begint de Porsche Carrera Cup Qualifying. Dan om 4 uur de Zedeljon Cupra Cup over de eerste race van hun. En dan zit de dag erop, zaterdag, zondag. Beginnen we dan om half 10 tot 10 uur met de DTM Warming Up. Een half uur lang dus. De tweede race van de Formule 3 Euro Series om half elf tot tien over elf. Half twaalf de Seat Leon Cupra Cup en dan begint het hè. Kwart over twaalf de Pitwalk, Info Lab, Starting Grid, 15 minuten signal. Tot uh, twee uur lang de start is van de officiële race, het DTM op uh, Zandvoort. De vermoedelijke finish zal zijn drie minuten, of uh, elf minuten over drie. Podiumceremonie uh, tien voor half vier. En dan om tien over half vier nog de persconferentie. Waarbij de Porsche Carrera Cup om vijf over vier nogmaals uh, de baan op mag om een race te rijden. Dat is het programma voor morgen en zondag. Mocht je er uh, van willen gaan genieten. Heb je niet de mogelijkheid om erheen te gaan, stem dan gewoon je radio af. Hè? De 106.9 of de 104.5 uh, mocht je op de kabel zitten. We zijn er gewoon live bij. Dit is de nummer 4 van deze week No Sets. Don't Upset The Rhythm. Vijf no. week in de lijst van 9 omhoog naar nummer 4. Don't Upset The Rhythm. Don't upset the rhythm, no. Don't Upset The Rhythm. The time is right. The sun is sleeping in the sky. Free your mind. You never know what you might find. What's your Show you something super beautiful Let's rock the boat The magic is unstoppable Don't you dare, don't upset De nummer 4 van deze week in handen van Noise Sets, Don't Upset The Rhythm. We gaan even kijken naar de Nederlands top 40, daar drie nieuwe binnenkomers. Superfly Inc, Seash Part of History, nieuw win op 35. Mamadou, Pixie Lot, nieuw win op 34. En Lady Gaga met Paparazzi, nieuw win op 27. Niels is lange, Puzzle Me zakt van 9 naar 10. I Got A Feeling, The Black Eyed Peas, vorige week nog op 22, deze week naar 9 blijf staan. Basic Elements featuring G Flex. Touch you right now. Mando de oude with somebody zakt van 6 naar 7. Esmei Denters. Oude heer. 10 week in de lijst. Zakt van 4 naar 6. Lisa Halleluja. blijft staan op 5. come back in zakt van 3 naar 4. En Billie Jean van Michael Jackson van 7 omhoog naar 3. Win Love takes over. David Guetta. Kelly Roland blijft staan op 2. En op 1 ook blijven staan. I Know You Want Me van Pitbull. Dat is nog steeds de beste plaat in uh, Nederland. In Europa gaan ze dat uh, niet halen. Want die hebben we ondertussen al gehad hè, op de nummer 20 PipBool. En die die het ook net niet haalt stond vorige week nog op nummer 6. Dat was I.R. E. Raymond en de Poeske Dolls. Dit is Jeho. Raymond de the Yeho Zes weken in de lijst Vorige week op zes Deze week omhoog naar nummer drie Negen weken lang staat zij in de lijst Van Europa Lady Gaga Met haar love game stond zij Vorige week nog bovenaan En zak ze nu naar nummer twee Met haar ene single Saxe, de plek van uh, nummer 1 naar nummer 2. Maar ondertussen komt ze ook met haar nieuwe single Paparazzi. Gewoon nieuw binnen in de lijst van Europa. We hebben er nog één te gaan. Zeven weken staat hij in de lijst. Hij kwam van drie, gaat naar één. Oh yeah. What's world? Bob Sinclair. Gang. En I'm here with my man, Bob Sinclair. Let's do it. Let's do it. Dit Three, is de go. nummer 1 van Europa. Bob Sinclair en de Sugar Hill Gang. La La Song.